Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live een debat over de vraag of subsidie voor onderwijs niet aan scholen, maar aan ouders gegeven moet worden. Nu eerst het NOS-journaal. Dikter Haak. Bij de Rabobank worden variabele beloningen afgeschaft. Dat staat in de nieuwe CAO die de bank met de vakbonden heeft afgesproken. De afschaffing wordt voor een deel gecompenseerd door een verhoging van de vaste salarissen volgend jaar met anderhalf procent. Ook wordt de pensioenregeling minder riant. De Rabobank schrapt de komende jaren 6000 arbeidsplaatsen. Voor medewerkers die hun baan verliezen is in de CAO een sociaal plan afgesproken. Vakbond FNV Bondgenoot is tevreden met het sociaal plan, maar de bond is minder tevreden over andere afspraken. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... zegt dat zijn land Noord-Korea nooit zal accepteren als kernmacht. Amerika zal Zuid-Korea verdedigen als dat nodig is. Dat zei Kerry na zijn eerste gesprek in Seoul met de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Kerry noemt de oorlogzuchtige taal die Noord-Korea de laatste tijd uit... totaal onaanvaardbaar. Noord-Korea zal niet worden geaccepteerd als een nucleaire power. De retoriek die we van Noord-Korea is Zijn bezoek valt mogelijk samen met een Noord-Koreaanse raketproef. Kerry zei dat Noord-Korea daarmee een zeer grote fout zou begaan. De ruim 400 heidenschapen die rondtrekken op de Veluwe zijn voorlopig gered. De afgelopen dagen zijn er zoveel giften binnengekomen dat de dieren weer voldoende te eten hebben, zegt schaapsherder Chris Griswin. Hij gaat dinsdag praten met onder meer natuurmonumenten over een structurele oplossing voor zijn rondtrekkende schapen. De herder kondigde een week geleden aan dat hij failliet was. De oorzaak is volgens Griswin onder meer dat natuurmonumenten een grote begazingsklus op het zand op de Noord-Veluwe aan een ander heeft gegund.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 om bloedsporen aan te tonen. Critici spraken eerder al over de vira onder de testbuizen. Minister Schippers daarover. Dat moeten we niet hebben. Nee. Met de vira is het niet goed afgelopen. Dus laten we er even goed naar kijken. En even kijken wat we er daadwerkelijk, uh, wat is voor scenario's er daadwerkelijk nog uh, voor liggen. Koningin Beatrix neemt op 14 september in Rotterdam officieel afscheid. Op die dag wordt een groot feest georganiseerd waarop mensen de kans krijgen haar te bedanken voor haar regeringsjaren. Het feest begint aan het eind van de middag en speelt zich vooral af op het water. S'avonds is er een grote bijeenkomst in Ahoy met muziek, zang en dans. Dan nog wat weer bewolkt en af en toe een bui, maar hier en daar ook wat zon. Temperaturen een graad of 9 op de Wadden en 15 in Limburg. Morgen weinig verandering in temperatuur, maar wel meer zon. Verkeersinformatie, AMUB, Wijnand Zwaan. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag Daar staat een kapotte auto stil... bij de afrit Berken Rode Reis. De afrit is dicht en er staat inmiddels 2 kilometer file. Op de A16 van Breda naar Antwerpen Daar loopt het vast voorknopend Galder. Dat hangt samen met een ongeluk op de A58 naar Tilburg bij Ulvenhout. 4 kilometer file staat er, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, lange file tussen Renkum... en knoopend Ewijk. 7 zeven kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, Vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet subsidie voor onderwijs niet aan scholen, maar aan ouders worden gegeven? Boudy Wiesers van de Democratische Scholen vindt van wel. Jasper van Dijk van de SP vindt van niet. Eén debat. De column van Justus van Oel, dit keer over linkse mensen. En bent u links of rechts, dan kunt u reageren. Twitter ons, hashtag afroVML. U kunt ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over Thatcher. Het kan niemand zijn ontgaan. Deze week is voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk Margaret Thatcher overleden. Nice. Haar concertieve beleid in de jaren 80 zette destijds veel kwaad bloed bij. Met name jongeren die vonden dat ze de dupe waren op het gebied yeah. van woningnood en werkeloosheid. Yeah. Bij ons te gast twee oud-demonstranten. De eerste uit Engeland, oud-punker en ex-muzikant Ronnie Rochester. Wurchester. Yeah. Ja. En uit Nederland voormalig vredesactiviste Ulkje Bosgraat. Hi hi. Um, waar nodig zal ik het Engels uh, vertalen. Ja, yeah, sure. hoor. Uh, so tell us Mr. Ronnie, when was exactly the first time you joined a big demonstration against Thatcher? Yeah, well, you know, sure what but I mean, fact I saw right by Thatcher all. I didn't enjoy it. We started Thatcher right, in the 70s, 80s so, or Thatcher which you always Yeah. <Gelach> Uwkje, even naar jou. Uh, we horen Ronnie net vertellen dat je de punkbeweging niet los kan zien van Thatcher zelf. Ja. En, en dat er zonder Thatcher zelf logischerwijs ook geen tegenreactie op Thatcher was. Ja, Thatcher. mooi gezegd. Ja, Rob, je staat wat je oogst is wat je zaait, zegt yeah. Ronnie. En, en Thatcher heeft Thatcher. de hele Britse punkbeweging eigenlijk gebaard. Yeah. Nou, dat is Poëzie. Jij is een robot in Europa in Gebaard My. uit de diepe geplooide groef, die als een krater tussen de twee Yorkshire puddingdijen Yorkshire. van de vrouw ingeklemd lag. De mosselgrot met klapdeuren van ooit de Bazin van de yeah, Wereld. Uit die spleet is gekomen, wat ze opriep. Simpel door te bestaan. Yeah, is alles tenslotte niet zwanger van zijn tegendeel. Heeft Ronnie dat zojuist allemaal gezegd? Oh, nee, sorry, ik doe even uit Ramsci Nasser. <kijntilfeet> oh, ik dacht al. Ronnie zou nooit over de poes van Weilemussen Mrs. Stutje praten, toch, Ronnie? En dan helemaal niet zo grof. <hijntilfeet> ja, je je ja, ik, ja, ik wil graag even met jullie praten over of ja. jullie denken dat jullie demonstreren zin heeft gehad. Natuurlijk heeft demonstreren zin. Demonstreren heeft altijd zin. Hè? Kijk naar de fiets onder doorgang van het Rijksmuseum. Die was voorgoed verdwenen. Als we niet hadden gedaan, Gedemonstreerd. Dat ja. is een geweldige zaak. Want wat je nu krijgt is een prachtige chaos. Hè? Onwetende toeristen die omvergereden worden door keihard rijdende fietsers. onder een van onze weinige internationaal hoog aangeschreven musea. Dat is toch enig? Een complete onduidelijkheid. En die fietsers die rijden in feite nergens op af. Want aan beide kanten volgt een teesplitsing, <lacht> teesplitsing, ja. Yeah, do you hebt het over teespitsing. Ja, nee, sorry. is bent allemaal. Er is een tijd dat je twee spitsen je haar had. Een soort helmet, you know? ja. Jullie waren yeah. ja. ja, jullie waren ooit allebei reuze in het demonstrantenwezen. Hoe staat het er tegenwoordig voor? En, uh, Mr. Ronnie, how does it stand there nowadays before with your demonstration being? Well, you know, once anti, always anti. Just, uh... <laughs> ik, ik kom Ronnie nog steeds tegen, hoor, op demonstraties. Ja, het zijn vanzelf uh, sit-ins geworden, door ons hoge leeftijd, maar dat doet niks af aan het vuur, hoor, hè, Ronnie? Ja, wat je oor, Yuki. Ja. Waar uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, tot slot uh, protesteren jullie tegenwoordig dan bijvoorbeeld tegen, Zoal? Nou, het laatste geslaagde prote protest was tegen Raaf. Yeah, Euroshopper is net gelukt dat hij uit de schappen gaat. Yeah. Ons protest tegen de komst van het warme weer is gelukt. Uh, Mart Smeets loopt nog. Uh, bedoelt u nou met Raaf, Raafel van der Vaart? Ja, yeah, you know, Rafael van der Vaart, uh, Sylvie Meijs, uh, Böller-Roos, Uwe Bram Muscovich, Frank Funk, Thijs van der Brink, Dinex Scooter, uh, Mark Rutte, Ruud Lubbers, uh, Wimcock, uh, Joep Jup. <laughs> Ik vind hem enige ja. en angstaanjagend tegelijk. Gek, hè? Wat moet je nou met zo'n man? Sanne Wallace de Vries, Henry van Loon en Marjan Luif.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 Aan leerlingen. Want volgende week biedt de initiatiefgroep kindgebonden onderwijsbudget in de Kamer een petitie aan. Die wil dat er een budget komt voor alle kinderen die niet naar gesubsidieerde, reguliere of bijzondere scholen gaan. Maar bijvoorbeeld naar een Steve Jobs school met veel aandacht voor digitaal onderwijs of een democratische school. Dankzij de wet vrijheid van onderwijs kunnen ouders en kinderen namelijk wel voor dit soort scholen kiezen. Maar dan moeten ze het wel zelf betalen. En de initiatiefgroep wil dat dat verandert. Boudie Wiegers van het Centrum Democratisch Leren is hier wel. Welkom. En uh, aan, aan de andere kant Jasper van Dijk van de Socialistische Partij. Ook welkom. Mevrouw Wiegers, volgende week hè, gaat u die petitie inleveren. Uh, heeft u al veel handtekeningen verzameld? Ja, het loopt heel goed. Er is veel animo voor, dus we zijn er erg blij mee. Hoeveel? We zitten op dit moment op 1800, maar we laten hem nog een poosje doorlopen. Hij is nog maar net in de lucht. Dus, uh... Het kan nog veel meer worden. Absoluut. Dat hoopt u ook. Uh, Jasper van Dijk, uh, zelf wel op gesubsidieerde scholen gezeten? Zeker weten. En beviel het? Ja, dat beviel heel goed. Veel mensen die hebben vaak een herinnering als van... nou ja, mijn, mijn schooltijd, dat was helemaal niks. Ja. Maar ik denk er nog vaak aan terug. Dat was een hele mooie tijd. Met plezier, gelukkig. U gaat beide debatteren over de stelling die als volgt luidt. Subsidie voor onderwijs moet niet aan scholen... maar aan de ouders gegeven worden. Allereerst Boudie Wiegers. Halve minuut om even uw standpunt duidelijk te maken. In Nederland geldt leerplicht en er is vrijheid van onderwijs. Voor elk kind wordt een bedrag gereserveerd voor onderwijs. Hier kun je echter alleen gebruik van maken als je kiest voor door de overheid bekostigd onderwijs. Dit klopt niet met wat er in de wet staat over de vrijheid van onderwijs. Daarom hebben wij een werkgroep geformeerd om dit aan de orde te stellen en we hebben een goede oplossing bedacht. Het kindgebonden onderwijsbudget. Bij een kindgebonden onderwijsbudget kunnen ouders en kinderen... zelf beslissen hoe ze het beschikbare geld aan educatie uitgeven. Dat is de eerste halve minuut. Jasper van Dijk van de Socialistische Partij is er niet mee eens. Ook even een halve minuut om uit te leggen waarom niet. Ja, ik snap niet zo goed welk probleem u hiermee wilt oplossen. We hebben in Nederland geregeld dat het onderwijs een algemene voorziening is. Net als zorg en veiligheid. Daarmee betalen we onze scholen. Dat gaat hartstikke goed voor de grote meerderheid. En bovendien heeft Nederland ook nog eens een vrijheid van onderwijs. U bent vrij om uw eigen school op te richten. En daar zijn wel een paar regels aan verbonden. Er moet wel wat geleerd worden. Er moeten goede leraren zijn. Maar dan kunt u alles doen wat u wilt. Binnen de tijd, Ruim binnen de tijd Jasper Dijk van de SP. Mevrouw Wiegers, ja, u heeft eigenlijk alle vrijheid om te doen wat u wil. Nou, Wat mij zelf heel erg tegen de borst stuit is dat... Uh, ik heb een bepaald beeld over onderwijs. Dat mag in Nederland gerealiseerd worden. En als ik dat dan doe, dan zegt de overheid van ja, je mag het doen... maar je krijgt er geen geld voor. En dat vind ik raar. Maar even voor de duidelijkheid, want naar de laten we zeggen, gesubsidieerde scholen... het reguliere onderwijs gaat ongeveer 6.000 euro per kind per jaar... Als u zegt, ik wil het anders, ik wil bijvoorbeeld een democratische school... krijgt u dat geld niet? Nee, ik heb zelf drie kinderen. Ik heb een hele duidelijke visie over onderwijs. Mijn kinderen gaan gewoon naar school. Maar ik krijg geen geld van de overheid. Terwijl mijn kinderen in dit geval wel op een school zitten... die erkent door de overheid De inspectie komt op bezoek. moet moeten allerlei eisen voldoen. Alleen, bijvoorbeeld, in Nederland mag een school niet... een doorlopende leerlijn hebben van vier tot en met achttien. Dus als een kind van 8 heel goed is in wiskunde en wil met kinderen van 14 de les volgen... dat mag niet in Nederland in hetzelfde gebouw onder hetzelfde dak op hetzelfde moment. En dat gebeurt bij uw school wel? Dat kan wel als je zelf een school ja. opricht waar je dus geen geld voor krijgt. Is het dan wel vrijheid van onderwijs, Jasper van Dijk? Ja, het is zeker vrijheid van onderwijs, want het staat ook in de grondwet. Iedereen mag een school oprichten, mits je je aan de regels houdt. En mevrouw heeft het over een niet bekostigde school. Daarvoor zijn de regels iets ruimer dan voor de bekostigde scholen. Daarvoor zijn meer regels. U geeft het zelf al aan. Uh, je hebt basisscholen, je hebt middelbare scholen. En die hebben wij met z'n allen gemaakt. Daar hebben we regels over gemaakt. Soms zijn die regels veel te streng of ook raar. Maar daar wil ik graag dan voor strijden in de Tweede Kamer... om dat te veranderen. Maar in principe ben ik het helemaal eens met het systeem in Nederland... dat wij scholen hebben waar we onze kinderen naartoe sturen... zodat ze iets leren en zodat ze elkaar ook leren kennen. Maar Niet waar, waar, al... waar bent u bang voor als mevrouw Wiegers dat geld zelf krijgt? Uh, ik denk dat je dan toch een soort eilandjes krijgt. Want uh, er zijn natuurlijk ouders die zeggen van... nou, ik wil dat geld best wel zelf hebben. En die gaan dan bijvoorbeeld thuis onderwijs geven. Of die gaan uh, zelf een soort school oprichten. En uh, ja, dat wordt allemaal nodeloos ingewikkeld. We hebben volgens mij een ongelooflijk mooi onderwijssysteem in uh, Nederland. En we hebben vrijheid van onderwijs. Dat is nergens ter wereld. We hebben Montessori Maar wat is het over? tegen als ouders Katholiken. het zelf gaan regelen? Wat ik zeg, het is nodeloos ingewikkeld. En ik denk dat je dan ook, wat eerlijk gezegd ook nu al dus gebeurt... Uh, bepaalde groepen kinderen zich isoleren op privéscholen... op scholen die zich dus buiten het reguliere onderwijs bevinden... en die een soort onderwijs aanbieden waarvan de inspectie ook zegt... ja, dat voldoet niet. We kunnen niet goed zien wat de resultaten zijn. De leraren zijn soms niet bevoegd. En ja, nou, mevrouw ik, Wiegers. Ja, ik ben het hier natuurlijk volstrekt mee oneens... omdat er heel veel scholen zijn die wel toezicht hebben van de inspectie, die goedgekeurd worden... die een team met een griffel krijgen. Waarvan de kinderen midden in de maatschappij staan. Waarvan de inspectie zegt, we hebben nog nooit scholen gezien... waar zoveel aan burgerschapsvorming wordt gedaan. Het zijn scholen die op een andere manier omgaan met onderwijs... die de kinderen wat mij betreft voorbereiden op de wereld die we nog niet kennen. Want kijk, onderwijs in Nederland goed, ja, ik ben het daar deels mee eens... maar wat met al die thuiszitters, wat met al die kinderen die labels krijgen... al die kinderen die... Kijk, het onderwijssysteem, onderwijs nodig hebben, nou, het, het onderwijssysteem is niet meegegroeid met veranderende maatschappij. Dus we hebben hun mening. Het, het, het, dat vind ik ja, in heel Nederland duidelijk, mijn mening. Voldoet niet om al die nee, wensen van kinderen In de uh, tijd te toen we begonnen met de industriële revolutie, hartstikke goed hoor. Dat het onderwijs klassicaal top. En daar hebben we ontzettend veel resultaat van gehad. Echt petje af. Alleen nu, 80% van de beroepen die onze kinderen gaan uitvoeren, die zijn nu nog niet bekend. En we zijn ze aan het leren wat we al weten. Daarom moet ik je bijvoorbeeld kinderen... zo'n uh, digitaal onderwijs hebben, zo'n Steve Jobs school. Nou ja, als je daar blij van wordt. je ja. nou, wil een beleid de hebben met kwaliteitstoezicht. Kijk ik daar heel helder over zijn. Dat zinnetje, als je daar blij van wordt, daar word ik heel bezorgd van. Want we hebben dit afgelopen tien jaar natuurlijk ook gezien. Toen hadden we de rage rond het nieuwe leren. En toen werd er gezegd, ja, leraren moeten niet vertellen wat kinderen moeten leren. Nee, kinderen moeten het zelf aangeven. Nou, wat kregen we, met name in het middelbaar beroepsonderwijs... enorme ROC's met duizenden leerlingen die waalden letterlijk door die scholen, wisten niet wat ze moesten leren en gingen op een gegeven moment protesteren onder het mom wij willen les van een leraar met een taak en een toets aan het einde, want dat gaf die leerling ook bevrediging. En zo'n Steve Jobs school, het klinkt allemaal prachtig, voor bepaalde leerlingen zal dat goed kunnen, maar voor de grote meerderheid werkt dat niet. Kijk en hier gaat het over, voor bepaalde leerlingen zal het goed kunnen en wat ik wil is dat voor elk kind gekeken wordt van wat is nou voor dit kind het beste onderwijs, hoe kunnen wij alle kinderen zo de bagage meegeven... dat zij hun plek volledig in de maatschappij kunnen innemen. Dat ze leren verantwoordelijkheid nemen. Dat ze blijven vragen stellen. Dat ze leren hoe ze kennis kunnen opnemen. U zegt, als het voor bepaalde kinderen goed is... waarom meneer Van Dijk dan niet voor die bepaalde kinderen dat geregeld? Nou ja, kijk... Als scholen niet goed zijn, daar ben ik heel eerlijk in... dan moeten we dat verbeteren. De SP is de eerste om te zeggen... laten we zorgen voor kleinere klassen, goede leraren... voldoende investeringen, daar doet dit kabinet helemaal niets aan. Laat ja. dat gezegd zijn. Maar als u een goede school heeft en u voldoet aan de eisen van de inspectie... dan wordt u bekostigd. U wordt nu niet bekostigd, dus blijkbaar voldoet u niet aan de eisen. Dat legt u net zelf ook uit. Mevrouw Wiegers, is dat zo? Nee, dat klopt absoluut niet. U had het over de Omdat bijvoorbeeld moet een, een onderwijs... Uh, je moet gaan toetsen of je ergens een school mag starten. Dat wordt op een uh, vreemde manier getoetst... waarbij nieuwe scholen gewoon niet gestart kunnen worden. Dat heeft met en, regels, maar, te, maken, dat heeft met regels ja. te maken. Ik wil tot slot aan u beiden, mevrouw, mevrouw Wiegers. Vindt u dat er helemaal niets in de argumentatie van Jasper van Dijk zit... of wel iets... Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar in gesprek gaan... van waar gaat het nou... Maar heeft hij een altijd... punt dat er geen controle is? Nee, op die absoluut niet. Helemaal niet? Nee, nee absoluut niet. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten... voor vrijheid van onderwijs, bijvoorbeeld van mevrouw Wiegers? Ik deel de zorgen over het Nederlandse onderwijs. He, daar gaat te weinig, er wordt te weinig in geïnvesteerd. Klassen zijn te groot. Er zijn zorgen over het speciaal onderwijs. Dat moet uitstekend zijn, daar ben ik het zeer mee eens. Maar wel maar, onder de hoede van de overheid. Ik ben er tegen dat je je dan gaat isoleren... en je eigenlijk boven de wet stelt en zegt... ik weet het beter en ik zet mijn kinderen op een eilandje. We gaan kijken wat de petitie gaat opleveren. Boudi Wiegers van de initiatiefgroep Kindgebonden Onderwijsbudget... en Jasper van Dijk van de Socialistische Partij, beide dank. Graag gedaan. We gaan weer luisteren naar de muziek van Tjam Rosi. Run, In de middel, Cham Rossi, Jorent ten Hoop op gitaar, Bas Kloosterman op bas, Tuurmoens op drums en Alexander van Popta op toetsen. Dit was het uh, nummer in de middel van de CD at the Back of Beyond. En die is gewonnen door Steven, of Steven Walter. Steven Walter misschien ook wel, gewoon in het Nederlands. Die jouw muziek, Cham heel erg mooi vindt en die heeft gereageerd. Dus wij feliciteren hem daar van harte mee. Uh, ik begrijp uh, dat jij speciaal voor dit album hebt geleerd om gitaar te spelen. Ja, niet alleen maar voor dit album. Ik hoop dat ik op meerdere albums uh, gitaar dat heb de gespeeld? reis door mag gaan. Maar het begon, uh, ja. Want je bent al uh, nou, niet alleen een verdienstelijk zangeres maar je speelt ook piano. Uh, dus waarom wilde je heel graag ook de gitaar uh, leren spelen? Uh, nou ja, ik ben vooral songwriter. Hè, dus ik ben niet uh, als Alexander van Popta echt pianist of uh -huh. zo. Maar uh, ik, ik schrijf liedjes met behulp van, uh, van uh, toetsen en uh, gitaar. En die gitaar, dat levert dan andere liedjes op als je. Ja, dat... op, de, op het keyboard, zeg maar, of piano, of toetseninstrument. Ja, krijg je net wat andere liggingen. Andere. Voor mij krijg je dan heel veel hele melancholische, jazzy akkoorden, zeg maar, en ja. zo. En um, omdat ik daar heel erg van hou, maar ik had zoiets van: ik wil ook kijken wat. Wat, waar ik mee kom als ik een instrument pak, de gitaar, dus die al heel lang op zolder, zeg maar. Stond te uh, verstoffen? Ja, sinds ik 22 ben, is dus al 18 jaar heb ik dat ding. Als ik hem nu echt dus, of haar, uh, oppak en is gewoon het... ga uitvogelen eigenlijk. Terwijl ik niet, want ik kende de gitaar niet zo goed. Dus mm -hmm. ik weet niet, als ik iets speel, dan, dan ging het, het ging meer op klank. En wat levert dus het voor een... andere muziek op? Um, ja, wat je zegt, andere <laughs> muziek? Is, ja, het, is net, het meer poppy uh, dan uh, jazz? Of? Het, mijn, ja, ik kan natuurlijk gewoon mijn eigen muziek vergelijken. Mijn vorige album was, was meer soul jazz. Mm -hmm. Dus het, heel veel heb ik op uh, keyboard geschreven, zeg maar. En uh, dit is iets meer pop, soul jazz. Toch wel, zeg maar. misschien wel door die, door die gitaar. Ik denk het wel. Ja. Ja. Je bent uh, ondernemer, hè? Ja. Eigen, eigen baas. Eigen ja. baas. <laughs> hoe bevalt dat? Want je brengt het allemaal in eigen beheer uit. Je, <laughs> doet, je doet heel veel zelf. Ja. Vind je dat leuk? Of is ja. dat gewoon noodzaak? Het is noodzaak en ik vind het leuk. Ja? Ja. Waarom? Omdat je dan overal zelf van kunt bepalen hoe het moet. Hoe het eruit gaat zien, et cetera. Um... Ik ben graag eigen baas. Maar uh, ik kan ook goed samenwerken met een baas. <laughs> ja. Als ik, ik ben niet goed in dat iemand binnenkomt en mij zegt wat ik moet doen zonder dat ik... ...iets te zeggen heb. Dus dat, dat is niet zo mijn... Uh... Dus dat is dan wel fijn als je, zelf, als je eigen baas... Ja, ja, dat wel. Maar uh, het is wel fijn om investeerders te hebben... ...om mee samen te werken, zoals iedere, hè, ieder bedrijfje. Heeft. Ja, want je hebt ook geld ingezameld hè, om dit, dit album ja, te kunnen uh, maken. Ja, samen met, met uh, supporters van Voordekunst.nl... ...heb ik uh, iets meer dan 10.000 euro weten te genereren voor, mijn, voor dit album. Dus mensen hebben me ook geholpen. En die krijgen daar dan een album voor terug? Of hebben ze aandelen Onder in je bedrijf? Andere... Aandelen, wauw. Nee, helaas Nog? Nee. Daar ben ik nog niet. Nee. Het gaat goed door, maar nee, ik ja, het, nog gaat, het gaat heel goed, hè? want je vorige album, El, <laughs> is heel goed ontvangen. Je ja. hebt de hele wereld over gereisd. Je stond op Noordzee. Wat wordt het, het volgende? Hetzelfde Doel, en, nog meer, hoop en nog ik. meer, ik. En nog meer, ja? ik hoop gewoon nog meer harten te raken. Nog, en, en vooral overseas, niet alleen maar in Nederland. Nederland is heel klein. Dus uh -huh. als je een toertje doet... Van ja, Friesland naar Maastricht is het zo... Leeuwarden naar Maastricht het is zo klein. Dus als je weer hetzelfde rondje gaat doen... dan denk je, oh, daar komt ze weer hoor, weet je wel. Dus... Nou, voorlopig zijn we <laughs> blij dat je er bent. Uh, veel succes, want je gaat wel weer toeren, heb ik begrepen. Nou, ik ben uh, aan het spelen, 20, uh, 20 april in Tivoli... Utrecht. Bijvoorbeeld. Uh, en, en je bent, las ik, moet ik toch nog even zeggen... op ja. het podium ten huwelijk gevraagd. Oh ja. Ja, oh, ja. klopt. Ja, ja. Wanneer ja. gaat het gebeuren? Ja, dat is, uh, dat is geheim natuurlijk. Oh, dat staat He? nog niet vast. Dat, is, dat staat hartstikke vast, maar oh. dat ga ik hier toch niet... Uh, nee. Nou, dan wens ik dat je daar ik gewoon gegeven. heel veel plezier bij bij het ja, En dan, dan gaat gaan, wij, lukken. gaan wij zo direct <laughs> nog graag naar je luisteren. Dank tot zover. Dank Inleiding. Collega-columnist Bert Brussen zei tegen mij... Justus, jij staat bekend als links. Ik dacht eerst dat ik het niet goed had verstaan. Ja, zei Bert, Justus, jij staat bekend als links. Met zo'n triomfantelijk bekje. Nou heeft Bert Brussen altijd gelijk, want hij heeft internet. Maar mijzelf zie ik helemaal niet als links. Ik vind die indeling in links en rechts erg achterhaald. Mensen, het is niet meer Joop den Uyl tegen Margaret Thatcher. Luisteraars eerlijk zeggen... Denkt u dat ik links ben? Ja, ik heb het wel eens over zolderenergie energie en over Palestijnen... kan links overkomen. Maar ik heb het ook wel eens gehad over minder subsidie voor cultuur... en minder subsidie voor studenten. Daar zag ik grote voordelen in. Dat is dan toch rechts? Of ben ik nou gek? Nou, als ik u iets mag vragen... wilt u mij niet meer zien als links? Dat geeft me het gevoel dat ik een fossiel ben. Ook daarom vandaag een ronduit rechtse kolom en zo bedoeld. In Amsterdam, nee, dit is geen grachtengordelkolom. in Amsterdam wil PvdA-wethouder Pieter Heelhorst... maar dat had ook een ander kunnen zijn... hard gaan optreden tegen spijbelen. Spijbelaars krijgen, zo is het plan, een tientje boete per uur. Of dat plan uitvoerbaar is of niet, geen idee, maar goed plan. Laat mensen weer eens leren dat ook gratis onderwijs een boel geld kost. Wie spijbelt, steelt van de belastingbetaler. Wie spijbelt, is ondankbaar en begrijpt het niet... Dus als een VMBO allochtoon liever op het schoolplein drugs gaat verkopen... in plaats van iets te leren, moet te geven en desnoods de deurwaarder erop af. Nou, luisteraars, is dat rechts of is dat rechts? Links is heel dom geweest. Gewone mensen, en trouwens alle mensen, zitten simpel in elkaar. Als iets gratis is, gaan ze al snel denken dat het ook niks waard is. Linkse mensen hebben veel te veel dingen gratis gemaakt... Hoeveel onderwijs precies zou moeten kosten om mensen weer een beetje dankbaar en kostenbewust te maken, dat weet ik niet. Maar 10 euro boete voor een uur spijbelen, prima. Lang leven de Amsterdamse spijbelboete. Een links iemand, niet ikzelf dus, zei toen in de krant: Ja, maar met zo'n spijbelboete wordt spijbelen iets voor de rijken. Kijk, dat is nou een typisch links reactie. Daar hoor je weer zo'n pratend fossiel van het type... dat Margaret Thatcher na 87 jaar alsnog een beroerte bezorgde. Inderdaad, linkse mensen, als je een spijbelboete invoert... kunnen rijke kinderen vaker spijbelen dan arme kinderen. Maar dat is dan toch prima? Een miljonairszoontje spijbelt elke maand 110 uur. Zijn rijke papa betaalt de school elke maand 1100 euro spijbelboete. Na een jaar spijbelen heeft dat miljonairszoontje... zijn vader ruim 10.000 euro aan spijbelboete gekost. Maar linkse mensen, dat is toch fantastisch. Een rijk bevoorrecht klootzakje gaat nooit naar school en valt daar niemand lastig. De school verdient daar 10.000 euro per jaar mee. En al dat geld van die rijke spijbelaars... dat gaat naar de chronisch achtergestelde VMBO-algtonen. Die spijbelboete is links en rechtvaardig. Maar verder socialisten, blijft het met de wereld triest gesteld. Er zijn nog zoveel andere boetes die rijken makkelijker betalen dan armen. Alle boetes namelijk. Fout parkeren, wildplassen, Dierenmishandeling. Rijken zijn financieel altijd in het voordeel. Omdat ze rijker zijn. Erg, hè? We gaan lekker nivelleren, zei de P van de Aar Hans Spekman... toen dit kabinet eraan kwam. Als dat links is, ik ben het niet. Onze ongebonden columnist Justus Van Hoen. Dit is Radio 1. Het is half vier geweest, het NOS-journaal, Dik de de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Jim Kerry. Uh, John Kerry moet ik eigenlijk zeggen. Zegt dat zijn land Noord-Korea nooit zal accepteren als kernmacht. Amerika zal Zuid-Korea verdedigen als dat nodig is. Dat zei hij na zijn eerste gesprek in Seoul met de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Kerry noemt de oorlogszuchtige taal die Noord-Korea de laatste tijd uit totaal onaanvaardbaar. De Britse schrijver en filosoof Alain de Botton wordt volgend jaar gastconservator van het Rijksmuseum.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 Hij gaat dinsdag praten met onder meer natuurmonumenten... over een structurele oplossing voor zijn rondtrekkende schapen. En de succes van het anti-Thatcher-lied Ding Dong, The Witch is Dead... heeft de BBC in verlegenheid gebracht. Het nummer van tegenstanders van deze week overleden... oud-premier Margaret Thatcher staat inmiddels in de top van de hitparade. Binnen en buiten de BBC gaan stemmen op... om het nummer zondag niet uit te zenden... op de wekelijkse BBC's official chart show... omdat het een toonbeeld van slechte smaak zou zijn. En dat waren de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de AMUB wijn Er staat nu 70 kilometer file. Dat is niet meer dan gebruikelijk voor een vrijdagmiddag. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. En dat verstoort het verkeer op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Zonzeel is de verbindingsweg naar de A59 dicht. Heel veel file levert het niet op, zo'n 2 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij knooppunt Everdingen 4 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En in het noorden in Groningen op de N7. De ringweg van Groningen naar Herenveen. Daar staat voor Groningen west 2 kilometer. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag en welkom terug vanuit de kroon. Aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U kunt op het programma reageren als u dat wil. U kunt ons Twitter, hashtag AvroVML. U kunt dus ook bekijken op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Daar ziet u onder andere Frits Barand... want die gaat het zo direct over sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. Maar eerst gaan we praten met hersenonderzoeker Victor Lamme. Ook welkom. Dank wel. Want u heeft uh, ja, misschien wel de heilige graal voor marketing uh, gevonden. U kunt voorspellen welke... Reclame, commercials uh, wel en welke niet aanzetten tot het kopen van een product. Het geheim daarvan zit in de hersenen. Uh, je moet ons zomaar vertellen uh, of u werkelijk, laten we zeggen, de koopknop hebt gevonden in het brein. Ja. Maar eerst even, Frits, laat jij je, vind je, makkelijk beïnvloeden door reclame? Niet makkelijk, maar ik laat me dat ook wel door beïnvloeden. Ja. Dat wel. Ja. Wanneer? wanneer? Nou, als ik soms een hele leuke reclame zie, dan ga ik er wel even naar kijken. En soms inderdaad een artikel waar ik denk, hey, verhip, dan wil ik wel eens even zien wat het is. En Victor Lamme, uh, uh, u heeft ontdekt hoe dat komt, Ho dat Frits zich daardoor laat beïnvloeden? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen grappig aan het antwoord van Frits. Ten is er dat hij een reclame leuk vindt. Nou, dat is dus totaal niet belangrijk, of een reclame leuk is of niet. Oh. Dat is natuurlijk een hele grote vergissing die al jaren wordt gemaakt. Er worden vooral leuke reclames gemaakt, maar yeah. een effectieve reclame... Die drukt op hele andere knoppen. Maar dat in het, gaat, dat in gaat bij mij dat, soms samen. Dat kan, maar dat is op zich onafhankelijk van elkaar. Ja, maar ik denk dat, wacht even, maar ik denk dat die onderzoeken die dat soort resultaten hebben getoond... dat de opdrachtgever graag wil dat er onderzoek wordt hebben. Ik hoor dat verhaal heel vaak. Het gaat me veel leuk, dus het moet effectief zijn. De reclame maken wil dat graag. Maar ik, denk, ik weet heel veel van mijn vrienden en kennissen... die op een leuke reclame afgaan en niet op een effectieve reclame. Nou, en het, het, kijk, het gaat uiteindelijk, natuurlijk, de opdrachtgever vooral om de effectiviteit. We worden ja, er meer blikjes op. En die wil dus verkocht. horen dat het effectief is als hij de reclame gemaakt heeft. Nee, maar reclamemakers gaan juist, in tegendeel, vaak voor leuke reclames, want dan kunnen zij. Prijzen mee winnen. En dan is het reclamebureau staan natuurlijk in de zon. Want we hebben, even, we we ander, hebben ander, de FI's, één ja. ding eventjes. De ja. FIs dat is een prijs voor ja. reclames waarvan bewezen is dat ze het bijvoorbeeld tot meer verkoop van het product hebben aangezet. Ja. Dat zijn wel regelmatig Frits reclames die mensen allemaal vreselijk vinden. Maar niet per se vreselijk, maar het zijn FI's zijn door de bank genomen reclames waarvan je afvraagt: ja, waarom kopen mensen hierdoor nou ja. meer. Pakken, maar irritatie is natuurlijk ook. Ik bedoel, leuk en irritatie is eigenlijk hetzelfde. Nou ja. Nou, maar als je dat ja. bedoelt... Ja. Nou ja, goed, ik een negatieve in. positieve emotie ja. komt een negatieve, positieve Maar wat, wat, wat nog veel belangrijker ja. is... is dat het eigenlijk de totaal niet te doet wat mensen van iets vinden. Okay. Want de, de mening van een consument... daarvan is al heel lang bekend... dat hij eigenlijk helemaal niet zegt over wat, wat ze gaan doen. Wat, ze gaan doen. wat, wat, wat heeft het u wel een, ontdekt en dan? En mensen doen het anders. En waar wij naar hebben gekeken... is misschien wel goed. En wij doen neuromarketing... Neuromarketing. Uh, dus ja, sorry, dat is waar. Dat. Waar, wij naar, wa waar wij naar kijken is wat aan, de impact op het brein is van tv-commercials. Maar ook, ook producten of advertenties of eigenlijk alles wat met marketing te maken heeft. Ja. En wat we nu hebben ontdekt is wat de, ja, de neurale signatuur is van een effectieve commercial. En met die signatuur, die signatuur kun je dan gebruiken om naar andere commercials te kijken. En daarvan te voorspellen of dat ook daadwerkelijk dan een effectieve commercial maar zal zijn. Wat een goede reclame in de hersenen doet. Hoe, ja. hoe heeft u dat onderzocht? Nou, wij leggen mensen in hersenscanners. Terwijl ze naar tv-reclames kijken. En ja, met zo'n hersenscanner kan je... Ja, tot op millimeterniveau nauwkeurig... kun je bepalen welke stukken van het brein actief worden. En daarmee... Ja, kijk, het brein bepaalt uiteindelijk... of wij iets kopen of niet. Het is niet jouw mening. Dat wordt vaak wel gedacht. Meningen worden heel belangrijk gevonden... vooral op radio's natuurlijk. Mm -hmm. Maar... Een, een mening is uiteindelijk niet wat ons gedrag drijft. Dus, dus mensen, mensen, ziet, ja. iets, mensen kunnen iets heel anders vinden dan wat ze uiteindelijk doen. U ziet iets in het brein gebeuren... waardoor u weet, deze persoon uh, gaat, uh, vindt dit product aantrekkelijk. Ja, precies. Dat het... zegt hij misschien dat hij het een hele vervelende reclame is. Ja, vindt. wat misschien wel een leuk voorbeeldonderzoek is. Er is bijvoorbeeld onderzocht... Uh, er zijn 27 in de Verenigde Staten... er zijn 27 teenagers in scanners gestopt... die naar allerlei nieuwe liedjes moesten gaan luisteren. Nou, dan werd dan niet 27 teenagers gehad... welke vind jij het leukst? Nou, vervolgens, en we werd natuurlijk ook gekeken, wat doen die liedjes in het brein? Vervolgens is drie jaar gewacht om te kijken... welke van die liedjes uiteindelijk een hit werd. Nou, de mening van die teenagers heeft, had geen enkele voorspellende waarde... voor de hitpotentie van zo'n plaat. Maar de impact op het brein van diezelfde liedjes... Wel. daarmee kon wel worden voorspeld welke van die liedjes een hit werd in de hele Verenigde Staten. Dus dat zegt ook nog iets heel bijzonder. Ze nieuws. gaven sociaal wenselijke antwoorden. Dit mag nee, ik eigenlijk is, niet goed het vinden. het is geen kwestie van sociaal oh. wenselijke antwoorden... want die, die vragenlijsten worden natuurlijk anoniem ingevuld. Ja. Het is gewoon een kwestie van dat jouw bewustzijn... jouw gedachten weten niet wat zich in essentie in jouw brein afspeelt. Met name omdat heel veel van de beslissingen die we nemen... onbewust... Worden genomen. En dat is de reden waarom je zoiets ja, redelijk ingewikkelds als neuromarketing zou doen. We hebben even wat voorbeelden, uh, kunnen we laten horen van commercials die bijvoorbeeld effectief zijn. De wind doet mee. Want die waait in Nederland bijna altijd. Samen gaan we voor duurzaam. Eneco. eco. Zullen we eens anders wat water hebben? Nieuw, de biologische soepen van Unox. Bij Albert Heijn maken we het steeds goedkoper voor u. En daarom hebben we vanaf nu ook de langloopbonus. Voor wetenschappelijk onderzoek en hulp aan andere mensen met ALS. Niet voor mezelf, want ik ben inmiddels overleden. Een spotje voor energiebedrijf Eneco, voor Unox, uh, voor de Albert Heijn... en uh, een spotje voor, uh, voor de spierziekte uh, ALS. Dat zijn ja. alle vier effectieve reclames. Ja, in die zin dat ze dus mensen aanzetten tot nou ja, het, het, het, het afsluiten van een contract bij Eneco, dan wel het kopen van uh, pakkenzoek bij Unox. Maar weet u had, ook waarom deze effectief zijn? Nou, in essentie omdat ze dus voldoen aan de neurale signatuur die wij hebben vastgesteld. Dat is de, het werkelijke waarom. Maar het is natuurlijk ook interessant om je af te vragen... wat is dat nou eigenlijk ja. precies in zo'n tv-reclame? Nou, dat is iets waar we eigenlijk op, nog steeds ja, onderzoek naar doen, daar op zoek maar zijn. Maar wat, wat wel belangrijk is bijvoorbeeld, die, die, in die UNOX-reclame, daar hoor je dat soundlogo. Ja, dat, dat, dat, dat mondharmonikaatje, ja. Nou, we hebben wel eerder onderzoek gedaan naar radioreclames bijvoorbeeld. Voor, voor Radio 538 en, uh, en Mindshare. En daar bleek ook inderdaad heel erg uit dat, dat je effectiviteit heel erg je kunt vergroten van een commercial door consequent gebruik te maken ja, van zo'n samenleving. Dus. Zo maar bij UNO speelt ook biologisch, want groen en biologisch, dat doet het de laatste jaren. Dus dat woord biologisch, dat triggerde mij nou net. Dat zou kunnen dat het dat is, maar dat is op zich natuurlijk uh, iets maar wat, maar je zou, wat je, nog, niet wat, mee. Wat je, wat je uh, systematisch zou moeten onderzoeken. En dat zijn natuurlijk dingen waar we nu ook mee bezig zijn. Even een voorbeeld ook van reclames die niet effectief zijn. Hai met mij, ik ben ietsjes later. Ietsje later? Je bent al drie weken weg. Leuk hè, je nieuwe auto inrijden. Als jij je nou daarmee bezighoudt, regelen wij bij FBTO je verzekering. Als je nu inrijft in baby's, weet je precies wat ze nodig hebben. En welke luiers het fijnst zijn. Daarom ga ik altijd naar kruidvat. Ja, Is dus. Altijd weer die autodrop. FBTO was dat: kruidvat en autodrop. En die zijn dus alle drie niet goed. Nee, die zijn, dat zijn uh, reclames die wel grappig zijn. Er zit wel humor in, maar dat, dat, dat, dat slaat verder uh, volkomen dood. In als je eraan. zegt, uh, ja, uh, je bent al drie weken weg hè, als vrouw... want je bent die auto aan het inrijden, dat vinden nee. mensen niet leuk. Nou, het is wel grappig. Het is, als je het hele spotje hoort, het, dan zit het wel in een soort van grappige context. Ja. Maar het is, het is ja, niet effectief. En dat is natuurlijk het grote verschil. Je hebt een grote verschil tussen... Ook geen, ik vond ook geen geweldige commercial. Dat ja, was gewoon niet doen. goed. Nee. Maar heeft u nu met uw ontdekking of de, de methode gevonden weet. om uh, iedere ja. fabrikant uh, het middel te geven... om ons aan welk zinloos product dan ook te, te helpen? Nou, niet per se zinloos. Kijk, het. het, het, het, het... Nee, nou, kijk, Wat wij natuurlijk ook doen, is producten zelf onderzoeken. In, de, de, in hoeverre die appelleren aan de juiste emoties in het brein. Ja. En wat je daarmee natuurlijk bereikt, is dat er uiteindelijk producten worden gemaakt... waar ons brein van houdt. Nou ja, maar je kunt en, dus, dat, dat dus als, ik noem natuurlijk... maar wat, als ik sigaretten verkoop... en ik heb uw onderzoek in mijn handen, dan kan ik dus met die testen... Kan ik kijken. nee, Mag geen ik moet die re Nee, nou ja, goed, maar bijvoorbeeld voor ja. een hè, product wat ongezond is... als ik die reclame zo in elkaar steek... dan gaan we allemaal dan niet aan de sigaretten of welk ander ongezond... Ding dan ook. Ja, nou, sigaretten doen we niet, want we hebben ook enige ethische standaarden en normen. Maar het, het omgekeerde bijvoorbeeld wel. Hè. De, de, de, dus, dus, er is wel onderzoek gedaan naar hoe je een effectieve campagne opzet... om mensen van het roken af te brengen. Ja. En daarvan is wel ook aangetoond dat je dat ja, nee, veel effectiever... Geaange, het kan goed toegepast worden, maar natuurlijk ook verkeerd, toch? Dat geldt voor alle wetenschappen zonder meer. Ja. Ja. Dus, maar het, het is wel te koop, laten we zeggen, neem ik aan. informatie, ja, ja, u het verkoopt is, het. Klopt, ja. Nee, dus het, u zegt, dat is niet mijn pakken, Jan. Nou, dat is, dat, dat is wel degelijk ook mijn pakje aan. Want yeah. ik zeg, wij, hebben, wij, wij gaan geen dingen. En u bent neuroloog? Ik ben hersenonderzoeker en daarnaast partner in de Rensing. Nee, we dus hebben bedrijf... hersenonderzoek, maar. Waarom zegt u? U bent geen neuroloog. Nou, een neurolog is of? iemand die mensen met hersenziektes behandelt. En dat doet u niet? En ik ben verder. Ik, maar u doe... hebt wel medicijnen en gestudeerd? Ik heb toevallig inderdaad medicijnen gestudeerd en daarna me verdiept in hersenonderzoek. En afgemaakt? Ja, ja, ja. kruismoor ja. van vrienden. Heel even, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. We hebben de laatste tijd heel ja. veel negatief nieuws gehad natuurlijk, over de banken. Ja. Wat voor impact heeft dat eigenlijk op de consument, denkt u? Nou, dat is voortdurend, continue negatieve nieuws over de ja. banken. Dat, dat nestelt zich natuurlijk heel diep in, in ons brein. En dat wantrouwen is niet zo eentje die dan weer weg. Maar zo'n incident. Ja, we, uh, zoals bij ING. Zoals laatst bij ING. Ja. Kijk, dat zijn die, van, van die eenmalige dingen die... als je daar maar zo min mogelijk aandacht aan besteedt... en dat overlaat waaien, heeft dat geen enkele impact. Bekende, Niet. bekende voorbeelden zijn natuurlijk die terugroepacties van Toyota of, of, of BMW... die dan weer wat met rempedalen of zo hadden. Ja. Dat is verder volkomen onschadelijk voor een merk. Of er was tijd geleden ook glas in potjes of rieten en zo. Dat zijn ja. van die voorbeelden die laten zien dat dat soort eenmalige dingen... Geen probleem. je, moet, geen, je, moet, er, je moet nu vooral proberen te voorkomen... dat zich dat als een patroon gaat nestelen in, uh, in ons hoofd. Dus als dat herhaaldelijk steeds weer blijkt... dat er iets niet goed is aan die, hmm. aan die website... En dat g heeft er in wezen niks aan doen bijna tegen dit soort... Het zal andere banken straks ook gebeuren. Misschien denken de mensen dat ook wel. En heeft heeft ja, daarom ja, niet ja, cool. zo'n impact. Nou, dat, dat, is, dat is een mogelijkheid. Ja. Kijk, het is, maar, maar het is belangrijk om er vooral... Ja, om er vooral niet te veel mee in de weer te gaan. Om Zorg dat het bij incidenten blijft. Zorg dat het bij incidenten blijft, besteed er niet te veel aandacht aan. Tot zover dank. Ik denk dat er veel fabrikanten geïnteresseerd bellen naar deze uitzending. Victor Lamme, eh, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen, hele mond vol. Dank aan de je. Universiteit van Amsterdam. Oprichter dus ook van neuromarketingbureau Neurancics. We zullen recht Frits Barend, maar eerst weer Tjam Rossi. Come qua my love la Tjam, hoe heet dit nummer? Cissinzambu. Dat bedoel ik. Ik denk, ze gaat het zelf niet uitspreken. Dit is het of? Ja, Cameroens bestaat niet, maar het is oh, Bulu. Bulu, oké. Okay. Dankjewel, Tjam Roosje. Zo krijgt u haar uh, nog een keer te horen. Sportman. Directeur van het Blad Helden en ook nog aan tafel hersenonderzoeken Victor Lamme. Dat hersenonderzoek, is dat ook te gebruiken eigenlijk in de sport? Op een of andere manier? Nou, we hebben toevallig iets voor, uh, voor uh, Boca Juniors, de Argentijnse club, we in herders, en uh, uh, we hebben we gekeken naar shirts. Uh, wat, uh, wat eigenlijk het shirt is wat de meeste psychologische impact kan maken bijvoorbeeld op de tegenstander. Oh. En het idee daar is eigenlijk om een shirt te ontwerpen waarmee je dus optimaal op, de, op, op die knoppen drukken. Waarmee je altijd wint. Altijd... Nou, het is bijvoorbeeld wel bekend dat je, dat je gemiddeld toch iets vaker wint met een rood shirt dan met een ander shirt. Ja, dus is dat, dat zo? Ja, dat, zijn wel, dat is, gewoon dat is goed, goed voor Ajax. Frid. Ajax is rood-wit, Feyenoord ja. is ook rood-wit. Ja. Ja. Maar je hoort ook wel dat keepers met een felle kleur... een trui met felle kleur, dat die ballen aantrekken. Dat die, bal, die spelers meer zich daar ja. richten, een zwarte trui. is mooi, maar wordt niet aangeraden. Maar de Belgen winnen zelden, ja. die zijn wel ja. rood. Ja, kijk, je moet natuurlijk ook nog wel een beetje voetbal hebben. Oh, toch ja, ja. wel. <laughs> ja, ja, dus gemiddeld, gemiddeld ja. is een bij. Maar die geheimen moet u niet aan de Argentijnen verkopen. ja, is niet ja, Bijvoorbeeld Ajax, toch? Nou ja, ik heb een troost voor je met Messi, welke ja. shirts ook speler worden, zeg <laughs> maar wereldkampioen. We gaan naar de tops en flops ja, nou. en frits. De tops, om te beginnen. Uh, nou, ik zat zondagmiddag naar Studio Sport te kijken om rond kwart over zes. En toen zag ik een handbalkeeper, Mike Tadé, of Mike Teddy, Mike Tade denk ik. Ik had nooit van hem gehoord. En het was de wedstrijd Nederland-Oekraïne. Handbal in het land. Nederland won met 27-23. Maar ik heb daar een keeper gezien die het postuur heeft van uh, Verhoeven, Jeroen Verhoeven... die huidige reservekeeper van de FC Utrecht, die bij Ajax speelt. Die redelijk gezet Allendam, is. Die als hij het veldig kwam, dan werd er pizza, pizza gezongen. <laughs> die Tadee stopte alles wat er op hem afkwam. Die, het leek een trekpop met uitschuifbare benen, uitschuifbare voeten. Hij duikt ook niet, zo'n keeper heb ik nu gezien. Ik heb nu ook verschil gezien tussen een handbalkeeper en een voetbalkeeper. Een handbalkeeper is een ongelooflijke reactiesnelheid... met die rechter en die linkerhand en die rechter en die linkervoet... 120 kilo weegt hij. En dat was onpasseerbaar. En ik vond het ontzettend spectaculair om te zien. Een bewijs dat je dit soort sporten veel meer op televisie moet brengen, handbal is spectaculair. We zijn geen toonangeverd land, dat is Frankrijk, Spanje, uh, Duitsland. En met de vrouwen zijn het Denemarken. En het is bijna net zo spectaculair. Want binnenkort moeten de handbalvrouwen op 2 juni spelen tegen Rusland. Die kunnen zich plaatsen hm. voor het Europees kampioenschap. En ik zeg je, dat zijn hele spectaculaire vrouwen. En die handbalkeeper Mike Taddee heeft mij ontzettend, uh, ontzettend indruk op mij gemaakt. Indruk op jou gemaakt. Vind u het allemaal eigenlijk sportliefhebber ook? Of? Nee, ik probeer sport zoveel mogelijk te vermijden. zowel zelf <laughs> als uh, het kijken. Ja, ik ben, heb er geen aanleg voor. Ik was bij de gymnastiekles altijd degene die als laatste werd ah. uitgekozen. En dan, uh, ja. Ja. Het dan is toch wel goed bij u gekomen. Ja, dat dan dat wel. Dat dan weer wel. Ja. Het is de, de volgende top. Ja, dat is ook een keeper. Dat is Victor Valdes, de keeper van Barcelona. Messi is de uitblinker bij Barcelona, zeg ze altijd. is ik Xavi, Iniesta, Messi. En toen Messi erin kwam afgelopen woensdag tegen Price Saint Germain... begon Barcelona eens de voetbal en scoorde het ook. Maar Messi had het veld niet in hoeven te komen... als niet Victor Valdes daar geweldig had gekiept. Dus de uitblinker afgelopen woensdag... en dit is uitzonderlijk bij Barcelona, was de keeper. En wat me ook opviel, hij werd één keer gepasseerd. Dat was heel dichtbij hem, hij dook... en toen ging die bal net onder zijn voet door. Toen dacht ik, je kunt wat leren van Gaal... en allemaal voetbalkeepers van die handbalkeeper. Handbalkeepers duiken niet, die blijven staan. Heel veel ballen Gaan vlak langs een keeper. Dan duiken ze en dan gaat hij net onder ze door. Dus als Van Gaal straks naar het wereldkampioenschap ga ik, ik zo ga even je licht opsteken bij die handpakkeeper. Ja, maar ze blijven Want, staan. Dan gaan ze natuurlijk weer wel juist in die Ja, handpal. nee, maar je moet dus niet te vaak duiken. Daar gaat het mee om. Oh, en die, okay. die handpakkeepers duiken nooit. Dus misschien kun je net een balans daartussen vinden. De loting is net geweest. Hè. Oh, vertel even. Uh, Bayern tegen Barcelona. Ja. En Real Madrid dus tegen Dortmund. Dan krijg je een Bayern-Barcelona. Dat is wel een geweldige wedstrijd. Ja, ja. En wie gaat het dan worden in de finale? Dan wordt uh, Real Madrid tegen Bayern München, voorspel ik je. Oké, okay, en dan? En Messi da dan? Uh, ja, ik denk dat Bayern München het elftal heeft... om dit durf te voetballen. En als Robben in vorm is, en Robben raakt weer in vorm... als ze hem laten staan als Robben in vorm is... heb je ook een extra kracht bij Bayern München. En dan zie ik Bayern München winnen van Barcelona. Barcelona, Barcelona moet ja. erg, Bayern München moet ook erg. Maar er zit toch minder druk op. Er zit ongelooflijke druk op dit elftal bij, Bar bij dus Barcelona. Die gaan de, de dus dan krijg je in. Bayern München, Real Madrid. En dan gaat uh, Robben... Alsnog eindelijk de Europa Cup winnen. Zo, oké, okay, nou ja. kunnen we alvast de voorschot opnemen. En Dat was het voetbal? Nee, ja, dan Fabian Kanselare. Hij won de Ronde van Vlaanderen. Na de Ronde van Vlaanderen ook Parijs-Groupe. En zijn ploeg was in gevelde wegen te bekennen. Want je zegt al, je moet een ploeg hebben die dan pas in de finale... dat je dan wat moet werken. Nou, Fabian Kanselaar heeft ik heb die ploeg nooit gezien. Dus hebben wij dat je ook zonder ploeg kan. En de laatste kassei, je weet Parijs-Roubert is vooral over kasseiën ja. Dat is lood en lood zwaar. De fietsen worden ook speciaal op afgesteld. Je moet niet te harde banden hebben. En op de laatste kassei-route was hij met uh, drie, drie mensen in de kop. Stijn van den Berg, en Belg. en Denek, Stibar, een oud-crosser van de... Ploeg van Tom en Sepp van Mark van ons eigen Blanco. En toen viel Van den Berg op een kasseienstrook... na een botsing met een fotograaf of een toeschouwer. Even later botsen ook Stibar op een toeschouwer. En dan zegt dat is pech. Dat is ook wel pech, maar dat is ook vermoeidheid. Want de winnaar botst nooit en valt nooit. En ik vertel je bij de Amstel Gold Race, aanstaande zondag... Sagan valt niet. Nou, ik, ik heb dit niet gezien, maar er zijn wel vaak gekken langs het parcours. Die nee, ineens... er zijn wel langs gekken. Maar ja. de winnaar, het zijn altijd, door vermoeidheid ben je niet geconcentreerd, okay. Ik fiets zelf ook wel eens. En je moet ontzettend geconcentreerd blijven. Het is heel zwaar fietsen, want je moet steeds, je zit in die beugels mm -hmm. en je moet je nek steeds omhoog gaan om te kijken wat er voor je gebeurt. Heb je ook wel over kei routes Ik heb wel uh... eens over Kasseinen gefietst, en daar word je gek van. Dat is je hele kop. Stuiter door je lichaam. maar is Je rug doet het nog goed. Nou, na, na twee kilometer kassei, bij mij niet meer. Nee. Niet meer. Waar, waar je lol in hebt. Toch Victor Lange? Ja, nou, ik heb vroeger ook wel wat gefietst. Honderd uh, jaar geleden ongeveer. En, en, uh, ja, het is inderdaad. Het is, het is, een he het is het meest zware sport die ik me kan voorstellen. Gezond. Ik, uh, ge ja, gezond was wel. Nou, ja. Ik hm. heb het vervangen ja. voor schaken. Dat vond ik dan toch iets. Nou ja, ook gezond. Minder gezond dat minder is ook, ja. en, uh, ja. Maar ja. kan ook ja. hard aan toe gaan. Ja. Ja. Dat de, de flops? Uh, de FIFA en de UEFA die miljoenen verdienen en uitgeven aan de Champions League en Wereld- en Europese kampioenschappen... die leven nog in stenen tijdperk bij het rugby, bij het hockey. Gaat veel minder geld om, maar daar maken ze al lang gebruik van elektronische hulpmiddelen. Dan kan je even vragen of een beslissing wel of niet juist was. Misschien willen de UEFA en de FIFA het ook wel. Want als je geen Europese hulpmiddelen hebt, dan kun je altijd corruptie in stand houden. en Dan kun je nog zorgen dat een wedstrijd vlak voor tijd een raar verloopt. Maar heeft. ze hadden toch wel plannen om er nu eindelijk eens ja, aan te gaan nou ja, beginnen? Ja, eindelijk plannen. Ja. De, de Premier League gaat het doen. Wat afgelopen woed, uh, dinsdag de scheidsrechter en de grensrechters bij Dortmund-Malaga... in de laatste drie minuten drie maal buitenspel niet gezien... Hm. ja, laten we het maar nou houden op vermoeidheid. Ja, nou, het is wel uh, inderdaad raar ja, dat is heel, zulke en belangrijke zo, wedstrijden... Precies, op, op en zo manier. duidelijk buitenspel ja. was heel raar. Dat kan allemaal al lang natuurlijk met die camera. Tuurlijk kan het al lang, ja, maar ze willen het niet. Hm. Ook Platini wil het steeds niet. Dan flop 2, ja. Jordi Klaasie is ontevreden met de aanbieding van Feyenoord. Hij mist waardering. En als ik technisch directeur... Ik haal het uit de krant, hè? Als ja. ik technisch directeur Martin van Geel begrijp... had hij bij verlenging van zijn tot 2015 lopende contract... tot de grootverdienst van Feyenoord gehoord. Maar Klaas, mist waardering. Klaas, is net één jaar in je Hij is ook international. Ik zou zeggen, joh, die kijken vanaf naar Wijnaldum, naar Fern, Castaños en teken bij, alsjeblieft. En overigens zijn het niet altijd de zaakwaarnemers... die voor het geld kiezen. Ook de eh, voetballer zelf. Mina Rayola is vaak de internationale pispaal. Die zaak we nemen van Slaten en van Van Bommel. Ja. En Barbara sprak laatst die oudspits van Herenveen, Asaïdi. En tot haar verrassing hoorde ze dat Rayola had gezegd... Asaïdi teken bij Ajax. Maar Asaïdi wilde naar, Heeren, naar Liverpool. Mm. En ze hoort het ook. Uiteindelijk vind ik dat de speler zelf moet beslissen. Ja. Maar Jordi kijkt naar Asaïdi. Hoor je niks meer van mijn me, Leverbond? Als jij naar nou Florentina gaat volgend jaar voor 6 miljoen, vrees ik dat we ook van jou niks meer horen en mis je het camera's in. Brazilia. Een vaderlijk advies. Tot slot, want we hebben niet zo heel veel tijd. Okay. En je wilde nog iets. Ja, nou ja, Lange Frans is gevraagd voor het Koningslied, maar niet de aanvoerders van Oranje, zijn er en Dirk uit. Dat zijn de echt Oranje mensen. Voor mij is de lol eraf, ik trek me ook terug. Ik had een hele mooie rap gemaakt. Geïnspireerd op uh, Wilhelmsen met Duitse Bloed. Met dank aan Akta en de Munich. maar ik trek me terug. Ik zou hem nu willen laten horen. Fr Frits Barand als rapper. Uh. Yo, Ficke Frits. Mm. Bij Oranje, bij Oranje is het in mijn bal. Als ik het uitpakken van paas geef, dan geef ik jou een knal. En zoek troost, ja troost boezere Deutsche vriendin. En dan stop ik, dan stop ik hem daar wel weer in. Ik heb het, ik heb het nooit gewild. Maar het stond, het stond met koeienletters groot in de beeld. Bij Oranje, bij Oranje, het is het in mijn bal. Als ik het uitpakken van paas geef, dan geef ik jou een knal. Rapper Frits Barend, dames en heren. <applaus> Hoe oud ben je nu Frits, of mag ik dat niet vragen? <hierig> Ja, 66, maar ik vind rap fantastisch. Ja, het is een literaire een versie van het verhaal in beeld over Rafael van der Vaart en Sylvie Meijs. Uh, alles in de voetballerij, wat ja. waar je eigenlijk niets over wil horen... en niets over wil lezen en niets over wil weten. Een voorkomen gekhuis is het, hè? Ja, en houd dat privé in godsnaam. Dus ja. kinderen in het spel, maar nou ja, goed. Merk je het in het spel eigenlijk? Of, uh... Dat gaan we nu merken. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd hoe het publiek bij Hamburg morgen reageert. Morgen, maar, ja. ja. En, en in het Nederlands helft al? Want ja, onderling Er wordt het een en al op de redactie... Zeg ik eerlijk, gaat het er heel veel over. Ja, er wordt nu negezwaaid door alle redacties. Nee, laten we dag hebben. Ze... Iedereen heeft het erover. Ja. Juist ook de mensen die zeggen, ik wil het er niet over hebben... komen bellen mij, wat weet jij ervan? Dus ja. iedereen heeft het erover. Goed. We gaan kijken wat dat voor gevolgen heeft en of het gevolgen heeft. Frits Barend, dank voor de tops en de flops. Victor Lamme, ook bedankt voor het verhaal over het hersenonderzoek. Zodra ik dank. meer vrijdagmiddag live.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 Vier maanden ligt het gewoon weer in de prullenbak. Waarom? Omdat het dan toch extra moet worden bezuinigd. Radio 1. Dat gaan we zien. Het nieuws van alle kanten. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm.